Moudsgeurs met het NOS-journaal. In Rotterdam is in een bedrijfspand ruim 1200 kilo heroïne gevonden. De politie had er tips over gekregen. En toen agenten in het pand in Delfshaven gingen kijken. vonden ze de drugs. Die zijn inmiddels vernietigd. Twee mannen zijn opgepakt. Ze waren in het bedrijfspand toen de agenten er binnenvielen. De rechtbank in Breda heeft twee jongeren veroordeeld tot taakstraffen van 150 uur. voor hun betrokkenheid bij de oudejaarsrellen twee jaar geleden in Veen. Volgens Omroep Brabant is een derde verdachte vrijgesproken. De jongeren hoorden bij een grote groep die auto's in brand stak. Agenten pakten honderd jongeren op die zich hadden verschanst in een café... onder wie mensen die er helemaal niks mee te maken hadden. In Den Haag neemt Buurtzorg Nederland alle thuiszorgcliënten over... van het bijna failliete TSN Thuiszorg. TSN was de grootste aanbieder van thuishulp in Den Haag. Ruim 12.000 12 Hagenaars maakten gebruik van de in problemen geraakte zorgaanbieder. Buurtzorg neemt ook de ruim 600 medewerkers over van TSN. Gemeenten geven anderhalf tot twee keer meer uit aan de bijzondere bijstand... dan wat ze ervoor krijgen van de Rijksoverheid. Vorig jaar was dat 400 miljoen euro. Maar gemeenten gaven ruim 900 miljoen euro uit aan de bijzondere bijstand. De hoge uitgaven worden onder meer veroorzaakt... door hogere huisvestingskosten voor vluchtelingen. Martina Bijl kan het komende seizoen van Heel Holland Bakt niet presenteren. Ze is nog niet hersteld van een hersenbloeding. Haar man Berend Boudewijn zegt dat Martine wel er alles aan heeft gedaan om voor het begin van de opnames deze zomer hersteld te zijn. Bel zat een tijdje in een revalidatiecentrum. Nu volgt ze nog therapieën. Omroep Max gaat op zoek naar een tijdelijke vervanger. Het weer in het noorden nog een enkele bui. Geleidelijk wordt het droger. Het is 5 tot 7 graden. Vannacht temperaturen rond het vriespunt. Morgen gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Later wordt het geleidelijk droger. Het wordt morgen hooguit 6 graden. En dit was het NOS Journaal. Zfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANDW. In de Randstad vielen rijden vooral op de A1 Amsterdam Amersfoort... tussen Watergasmeer en Muiden 6 kilometer. Tussen Gooimeer en Eembrugge 9 kilometer. Daar is na een ongeluk de linkerrijstrook dicht. De A2 Amsterdam Utrecht over 7 kilometer... tussen Knoopend Amstel en Vinkenveen. De A4 Amsterdam Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep over 8 kilometer... A6 Muiden-Lelystad tussen Muidenberg en knooppunt Almere 14 kilometer. De A12 Utrecht-Den Haag na een ongeluk op de parallelbaan... bij Nieuwegein 2 kilometer file. A15 Rotterdam-Gorken bij Sliedrecht-West 8. De A16 Rotterdam-Breda 9 kilometer voor het knooppunt Klaverpolder. De A27 Utrecht-Almere een noodreparatie bij Almere. Daardoor was de rijbaan vrijwel de hele dag dicht bij Almere-Haven. Er is nu één rijstrook open. Vanaf Eemnes staat 4 kilometer...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 De Zandvoortse Amazone Jade Oort heeft zich voor de derde keer geplaatst voor het Nederlands kampioenschap. Nu komt ze uit in de dressuurklasse Z2 voor paarden. Zij is met haar 15 jaar de jongste deelnemer in deze klasse. Komende vrijdag zal zij in Ermelo van start gaan. De jonge talentvolle Jade Oort gaat met haar paard, Chirene, dus voor de derde keer naar het NK. Haar eerste keer was in 2011, toen ze nog maar 10 jaar oud was. Ze deed destijds met haar pony kayak mee aan de NK indoor springen in de klasse L. De tweede keer was in 2014 met haar pony Spotify. Dat was de outdoor NK dressuur klasse M1. Dit jaar mag ze dus naar de NK indoor in Emelo, Ermelo... en rijdt ze in een op één naar de hoogste klasse van de basisdressuur Z2... met haar paard Ja Jade rijdt Gerene pas sinds januari 2015... Sally called when she got the word She said, I suppose you've heard About Alice Well, I rushed to the window And I looked outside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 Four years just waiting. En Weet wat hier leeft. Aan de slag met je iPad. Heb je een iPad of wil je er een kopen en leren ermee te werken? Dan is deze beginworkshop handig en leerzaam voor jou. Op een iPad kun je foto's bekijken, de krant lezen, puzzelen, muziek luisteren, mail versturen, TV kijken en nog veel meer. Je kunt een iPad herkennen aan het appeltje dat op de achterkant van je tablet staat. De toegangsprijs voor leden is 7,50. Voor niet-leden betaal je 10 euro. Reserveer je kaartje via www. Bibliotheek bibliotheekzuidkennemerland.nl en meld je snel aan want vol is vol. Het is 4 maart en dat is van 10 tot 12. De locatie bibliotheek zuidkennemerland, Louis -David Carré nummer 1. Telefoonnummer is 023 511 5300.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 steps to heaven. For heaven's steps to heaven. very simple What? What? Just follow to heaven. the rules to heaven. and you will see And as life travels on In things do go wrong Just follow the rules Let's do it. so far apart bij Krank Café XL. Eerste, eerste, iedere eerste en derde vrijdag van de maand... een zwingende avond uit in Krank Café XL. Naast de maandelijkse optreden in onder andere Telessa en de Krocht... heeft Sandvoort een schitterende podium bij. In een ongedwongen sfeer kan in Krank Café XL aan het Kerkplein... gratis van live jazzmuziek worden genoten... op elke eerste en derde vrijdag van de maand... van half negen tot half twaalf. Op vrijdag 4 maart zal het unieke Hanemse jazz-echtpaar Vivian en Johan Mulder optreden. Bijgestaan door trompetist Eduardo Blanche en drummer Menno Velendaal. Datum is 4 maart en de tijd is van 20.30 uur 30 tot 23.30 uur. 30. De kosten zijn gratis. Krankcafé Café XL, kerkplein nummer 8. Het telefoonnummer is 023 571 2252. En de website is www. Grandcafé spring The The Westkust de middag is het overwegend droog en kan soms het zonnetje even doorbreken. De temperatuur loopt op na ja 6 of 7 graden. Gedurende de middag neemt de wind af en wordt het weer westelijk. In de avond draait de wind naar het zuiden en gedurende de nacht sterkt de wind aan. Dit is de voorbode op een naderend neerslaggebied... die al vroeg in de ochtend ochtendzeelacht bereikt. De temperatuur ligt tussen de 3 graden in Zeeland en de min 1 in Groningen... Morgen is het nat en grijs. Het neerslaggebied trekt langzaam van zuidwest naar noordoost. Eerst valt ook natte sneeuw. Maar uiteindelijk gaat het over in regen. Daarbij kan het behoorlijk waaien uit het zuidoostelijke richting... en wordt er slechts van 4 tot 6 graden. Tegen de avond zwakt de wind sterk af. In het zuidwesten, en later ook in het westen, klaart het op. In het noorden valt tot middernacht regen... In het zuidwestelijke helft gaat het in de nacht op de meeste plaatsen enkele graden vriezen. Terwijl de temperatuur in het noordoosten ditmaal rond het vriespunt stagneert. In het weekend bestaat het weerbeeld uit maartse buien, bewolking en af en toe de zon. Overdag is het 6 of 7 graden en in de nacht vriest het op vele plaatsen van 1 tot 2 graden. In de loop van de volgende week gaat de temperatuur geleidelijk weer omhoog. Bye. De dijk ontplukt. De dijk met D-E-I-K. Dus niet de dijk die wij kennen. De geweldige band van 125 jaar wapenfeest... kan dan, klein, intiem en akoestisch... op de zondagmiddag in het Wapen van Zandvoort. De entree is gratis. Na het optreden mogelijkheid om een lekker hapje te eten... in ons gezellig restaurant. De datum, 6 mei, aanvang, 6 maart, sorry... de aanvang, 5 uur s middags, Wapen van Zandvoort, Gasthuisplein nummer 10 De fracties van SZ, VVD, GBZ en Partij van de Arbeid in de Zandvoortse gemeenteraad... hebben verzocht om een extra raadsvergadering... naar aanleiding van de beantwoording van vragen... over de huisvesting van statushouders in het Spanier. Deze huisvesting moet op korte termijn plaatsvinden. Volgens de bovengenoemde fracties heeft het college de raad... herhaaldelijk niet adequaat en onjuist geïnformeerd... en de raad daarvoor informatie achtergehouden... De plaatsvervangende voorzitter bij de afwezigheid van burgemeester Niek Meijer, Astrid van der Veld, heeft daarin toegestemd. Het college zou wel inzicht hebben gehad in de samenstelling van de groep statushouders die door de COA zijn geselecteerd om naar Zandvoort te komen. Dat heeft zij altijd ontkend. Buitengewoon raadslid van SC, Sanne Krol, heeft tijdens een samenkomst met beoogde vrijwilligers voor de opvang vernomen en heeft het aangekaart. Het college heeft steeds ontkend iets te weten over de samenstelling... en heeft dan de Raad ook medegedeeld. Deze desinformatie heeft het college, wist dat inderdaad waar is... danig op gaan breken. Een collegecrisis is zelfs mogelijk, want het achterhouden van informatie... geen informatie of verkeerde informatie verstrekken... aan een volksvertegenwoordiging... wordt in de politiek als een doodzonde beschouwd. Het kan de kopkosten van de betrokken bestuurder of bestuurders... De partij eisen nu volledige openheid van het college... en hebben om deze extra raadsvergadering gevraagd. De vergadering wordt vanavond belegd in de raadzaal van het raadhuis. Aanvang om acht uur en de entree is via het bordes in het raadhuisplein. wel om janken, weet je dat? On a day like today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 En om zo de zegen te pakken in de eigen divisie. De toegang tot de Final Endurance is gratis. Bezoekers die met de auto naar Zandvoort reizen... betalen 6 euro voor het parkeren van een auto. De begin is 5 maart om 10 uur s morgens En de einde is 6, uur 6, uur 6 maart ook om 10 uur s'morgens. Circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alphastraat 108. Telefoonnummer 023 5740 740. En de website is www circuit We're we'll married tomorrow. Can you go? Welke diepte ben je eigenaar van je tuin? In principe loopt je tuin door tot het middelpunt van de aarde. Dat meldt een woordvoerder van de kadaster. Volgens artikel 20 van het burgerlijk wetboek omvat het eigendom van de grond voor zover de wet niet anders bepaalt, de bovengrond en de daaronder zich bevindende aardlagen. Maar dat betekent niet dat je ongestoord een kilometers diepe kuil kunt graven in je tuin. De kans is groot dat je ...onderweg eigendommen tegenkomt van iemand anders. Het wetboek meldt dat kabels of leidingen... ...die zijn bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen... ...energie of informatie... ...eigendom blijven van de partij die deze hebben aangelegd. Ook valt er weinig te juichen als je een gasbel of oliebron tegenkomt tijdens het graven. Je mag deze stoffen niet zelf verkopen. Volgens de mijnbouwwet zijn de delenstoffen vanaf een diepte van 100 meter eigendom van de staat. Zelfs de warmte van de aarde mag je niet exploiteren. Ook die behoort toe aan de overheid. Ook al haal je die dus uit je eigen tuin. About 17 And <laughs> the All the same. So can I take you home where we can be alone? Tombe la neige Tu ne viendras pas ce soir Tombe la neige Et mon cœur s'habille de noir Ce soyeux cortège Leur le sortilège, tu ne viendras pas ce soir. De certitude Le froid et l'absence Cet odieux silence Blanche solitude Tu ne viendras pas ce soir Jalisteen is opnieuw door de KNVB geselecteerd voor het vrouwenelftal U19. Afgelopen week kreeg de Zandvoortse Coli te horen dat ze geselecteerd is om het Nederlandse elftal mee te gaan naar Spanje. Voor een oefentoernooi in La Manga, een zuidkust van het Liberische eiland. Dit toernooi wordt gespeeld van 1 tot en met 8 maart en komt zeer goed gelegen in de voorbereiding voor het Elite ronde waar kwalificatie voor de EK in Slowakije moet worden verdiend. En dat begint april in Nederland. Zal worden gespeeld. aan voor onze zieke Thomas. Vrienden als je wint. Mijn twee uur muziekboulevard zit erop. Ik hoop dat u genoten heeft. ZFM vervolgt de uitzending met ZFM in de avond... een gevarieerd muziekprogramma tot 8 uur... gevolgd door Alternative FM en wat ik begrepen heb met een live band. Dit programma besteedt aandacht aan de nieuwe en onbekende popmuziek... van zowel in als buiten onze regio. Kortom, muziek die nog niet of nauwelijks is te horen op de landelijke zenders. Gepresenteerd door Jaap Koper en Marcus van Dam.